De Bulgaarse bondscoach stapt op. Hij doet dat in de nasleep van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland... waarbij Bulgaarse fans racistische leuzen riepen naar donkere Engelse spelers. De scheidsrechter legde de wedstrijd tweemaal stil... toen er apengeluiden vanaf de tribunes klonken. Sommige fans maakten ook de Hitlergroet. Na de wedstrijd zei de bondscoach dat hem het racistische gedrag niet was opgevallen. Daarop kwam veel kritiek. Het weer vooral in de kustgebieden en het noorden vanavond nog een bui, verder droog. Morgen bewolkt en vooral in het zuidoosten regen, bij graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief, dankjewel namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM Met nu het weekend in. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Hart in... Dit we hey? pisa, pisa, okay. is weekend, met nu. ZFM het weekend in. presentator is Bastiaan Torenendt. Ja, dames en heren, welkom terug. Wij zetten hem met Weekend in. Dit is het tweede uur met de beste House en platen. Om u alvast in de stemming te brengen voor een goed weekend. En dat doen we gelijk in het tweede uur met Abstract Vision en Sarah Lynn. Met de very center of me. Oudere mensen van mijn generatie, als ze dit horen, weten ze meteen welke band het gaat. Of nou ja, welke hm. samenstelling Dat is ook natuurlijk weer een beetje foute plaat, maar ach, beetje nostalgie, tribal dance van Two Limited. geleden kwamen ze weer bij elkaar en gingen ze weer een nieuwe wereldtour maken. Anita aan re, Maar ook die tour werd iets eerder afgelast als de bedoeling was. Ze kregen namelijk ruzie, net zoals de eerste keer. Mooie intro van Nova. Nummer Nova. Dan ook nog twee mensen die echt wel een favoriet zijn van mij: Dimitri Vegas en Like Mike. Van vanaf hun veertiende met elkaar samen. Het Belgische duo. En ze zijn een van de grootste DJ-duo's van de wereld. We gaan de hele wereld over. En gelijk hebben ze. In 2015 waren ze zelfs nummer 1 van de wereld. En sindsdien altijd nummer 2. Ben je zelf nou een DJ en lijkt het je wat om jouw mixen live uit te zenden? Geef je dan ook op bij ZFM Zandvoort, wij hebben ruimte en tijd voor je, dan kan je je eigen publiek, je eigen muziek live op de radio en in en natuurlijk op internet. Kijk op www.zfmzandvoort.nl. U luistert naar ZFM Het Weekend in. ZFM Het Geluid van Zandvoort. Een van de oudste nummers. Ze noemden zichzelf echt. Trans. Dat was hun naam. En dit is een van de nummers. I still believe in your eyes. Wel bij aangeven dat het natuurlijk een remix is. Denik. Met Dynamic. Sommige mensen kennen hem ook als Daan Romers. Komt uit Breda. 1985 geboren. Misschien kennen mensen hem ook nog als Funka Maar nu gewoon Denik. We kennen ze. Een bekendste hit was natuurlijk tsunami DV BBS. En dit is in samenwerking met Motie. Nee, ik ben in de war. Mijn excuus is ervoor. Dat is het volgende nummer wat ik net nieuw. Dit is Yoda Inc. met Definitely. I'm nice. We'll Had begonnen als hip-hop DJ. En later ook echte trends. Oorspronkelijk uit Engeland. En heeft heel veel awards gewonnen. ZFM het weekend in. ZFM. Het geluid van Zandmoord. Ja, dames en heren. En zijn we alweer toe. Aan de tips van deze week voor het uitgaan. En ik begin deze week eerst even wat dichterbij. Vooral in Haarlem. Vanavond nog... is daar Future Talents In Club Ruis... Morgen is het hetzelfde. Jonge DJ's, jonge live artiesten treden daarop. Jong talent. Als je dat leuk vindt, ga dan naar Club Ruis vandaag of morgen. Het begint om vijf voor twaalf. En dan voor de dertigers, zoals ik. In het patronaat zal uh, het derde podium opengaan. En daar worden allemaal oude hits gedraaid. Allemaal 30 jaar geleden en ouder. Dus wil je echt een nostalgisch avondje... Ga dan vanavond. Nee, ga dan morgen. Morgenavond. Naar de patronaat. For 30 something. En dan een uh, aanrader uh, in Harlem ook. Ook in het patronaat Black Current Mag DJ set. Wat de fuck? Ze echt van surfpunk psychedelica en. Uh, een nieuw wave houdt... dan moet je daarheen. En dan, natuurlijk... Dance Event is bezig... maar als je geen kaartjes daarvoor hebt... dan kan je vanavond nog naar... Marcus Koels. Hij is uh, in de melkweg vanavond. Vanaf 11 uur tot 6 uur morgenochtend Lijnbaanskracht 23... of 234, sorry. In Amsterdam... En dan hebben we natuurlijk ook nog... Sella Dat is zondag. Van tien tot drie uur s'nachts. En dat is wel een onderdeel van... Dancing Event, maar het kost maar elf euro. En dan hebben we ook nog... Fifteen Years Identity. En dat is vanavond. Van, twee, van, van, van tien uur tot vijf uur vanochtend. In de Baies in Amsterdam. En, en de uh, tickets kosten ongeveer twintig euro. En dan als laatste. Hou je wat van iets hardere, uh, hardere house. Hardere muziek, hardstyle en dergelijke. Ja, dan moet je eigenlijk morgen naar Ten Years Gearbox. The Rise of the Underground. Begint. Om twee uur s middags. En is tot één uur s'nachts. Dus daarna kan je nog altijd verder uitgaan. Vooral alles hardstyle. En voor de echte, echte, echte hardliners is er ook rawstyle. U luistert naar ZFM het weekend in. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, en dan gaan we gelijk door. nu echt wel, Danik, met het nummer Senate. voor Dance Event. Luister dan gewoon hier naar voor Want hier hier we ook EDM House voor En DJ Bedankt nou meedoen met dit programma of een ander programma van ZFM. Kijk dan op www.zfmzandvoort.nl Maar natuurlijk kunt u ook een bericht achterlaten op onze Facebookpagina ZFM Weekend. Like gelijk de pagina even. Ja, dames en heren. We kennen ze allemaal. Nu echt. Van Tsunami. DVBBS. Ook wel dubs. Het kaninese elektroduo. Van Nederlands oorsprong natuurlijk. Dit is hun nieuwste plaat, Switch. ...staan uit DJ Chris-André. Ook wel Christopher van den Hoef. En Alex Alexandré. Ook bekend als Alexander. Alexander van den Hoef. Broers. Ze werden geboren in Almere. Maar gingen na de scheiding met hun vader... Of Ging na de scheiding van hun vader en moeder met hun vader mee naar Toronto. En daarom worden ze Canadees genoemd. Ja, als we dan toch uh, uitgekomen zijn bij de wat meer electro, dan kom je automatisch uit bij Skrillex en Joyride. Dit is een samen gemaakt nummer van Joyride en Skrillex. Asian Wida. I hit them En dit Amnesia Brothers. Beter gezegd Amnesia Brothers Feet, als je de hele naam noemt. Met louder. Er zijn een hoop nummers hier in de house and Transcendence and dance. Loud of louder heten. Ikzelf hou nog steeds het meest van dat oorspronkelijke nummer. De DJ van Dang Tastest Stereo. Maakte ooit het liedje, hij lijkt het loud. Voor mij nog steeds de beste. om 9 uur. Natuurlijk weer het nieuws en daarna. Mijn collega's van See It. Nog meer dance. Nog meer house trends. Maar zij komen met alle nieuwe praten. En zelfs nieuwe releases... Voor de mensen die het nog niet wisten, wij hebben een goede samenwerking. Een dance radio. Dagelijks. Van 5 tot 7 hier op ZFM. En een danceclassic te horen. Elke dag. Nou ja, door de week dan. Dames en heren, en dan als laatste plaat voor deze week. Van Niels van Gogh. Ik weet niet of het familie van is. Maar hij maakt wel te gekke platen. Zalangere remix. Samen met DJ Tomcraft. Turn. Voor de liefhebbers klinkt dit heel bekend. Can I, get Can, I get Can I get a hand? Oh, no, no oh, oh, oh, oh, oh. Can I get a hand? Voor deze week, volgende week ben ik er gewoon weer. ZFM Het Weekend In. Mijn collega's van See It sta staan en zitten al klaar. Dus ze gaan, ze gaan zo beginnen. Dus na het nieuws, See It. Dit was ZFM Het Weekend In. Tot volgende week.